Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er geldt morgenavond vanaf 6 uur een koude protocol omdat het zo hard gaat vriezen. Het betekent dat er extra bergers en weginspecteurs rondrijden. Die brengen mensen met autopech zo snel mogelijk naar een veilige plek. Het is namelijk gevaarlijk om lang buiten te staan in de kou. Er zijn afgelopen jaar minder vrouwen vermoord in Nederland. Het waren er 37, terwijl het er een jaar eerder nog 44 waren. deskundigen waarschuwen wel meteen... dat het niet betekent dat geweld tegen vrouwen in het algemeen afneemt. Ja, 21-leider Joost Eerdmans baalt ervan... dat hij niet in het kabinet komt met zijn partij. Er komt nu een minderheidskabinet met D66, CDA en VVD. Die laatste had ja 21 er wel graag bij gehad... maar D66 ziet het niet zitten. En president Trump gaat P. Diddy geen gratie verlenen. De rapper zat vast, zit vast voor meerdere zedendelicten... en had de president een brief gestuurd met dat verzoek... maar die gaat daar dus niet op in. Hij zegt dat hij en Diddy vroeger goed met elkaar waren... maar dat het bergafwaarts ging toen Trump voor het eerst president wilde worden. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw sneeuwen. Morgenochtend sneeuwt het vooral nog in het zuiden. En het is dan tussen de min 3 en 1 graden. En tot zover het 58 nieuws. Ja, nee, sorry. Ik, ja. ik schiet in de lach op dat, dat, dat, dat, dat Trump geen uh, gratie verleent aan P. Diddy. Ja. Omdat hun relatie bergafwaarts ging toen hij president wilde worden. Ik denk dat er nog wel meerdere redenen zijn om uh, Diddy uh, niet vrij te krijgen. Ja, ja, ja maar uh, dit is het, de, de, de, de reden die Trump gegeven ja, heeft. Ik zeg niet, dat ik, het er niet mee eens, dat, oh. dat ik het er mee eens ben. Uh, het 50 jaar. Verkeer zijn twee vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Osnabrück voor de Duitse grens. 7 minuten. En op de A28 tussen Assen en Groningen bij Zuid-Laren. Vijf minuten. Eén flitser die heeft Dylan. Op de A4 staat hij tussen Amsterdam en Leiden bij 2,6. In de nieuwe game show The Winner Takes It All, knallen alle muziekgenres voorbij.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 in de studio. Jazeker, Katja, Schuurman en sneller dan ja. zo meteen. 538, Bas en Dylan. Dames en heren, jongens en meisjes. Groot, Ja, ik ben even een beetje groot. Ja. Een beetje domteurachtig. Ja, inder ja, inderdaad. Ja. <laughs> groot bezoek in de studio. Kartias Schuurmannen, sneller! Yeah. Jongens, wat goed dat jullie er zijn. Dankjewel. We, we, we hebben de hele week toch zitten denken... Ja, zeg maar, moesten we dan nog een, een plan B of een plan C of een plan D... in de zin van, ja, dan kunnen jullie hier wel komen, maar jullie zijn er. Het was vandaag weer goed te doen, toch? Nou, oké, okay, in alle eerlijkheid... Ja? Niet. Ik woon dus in, de, in Waterland. Ja. En daar wordt niet meer gestrooid. Oh. Ik, heb, ik ben serieus op weg hier naartoe... bijna in de sloot beland. Echt? Nee. Oh, dat dus heb je nou op mij ook nog niet verteld net, nee, dat station. Nee. Heftig. Nee, dus ik ging echt rem, rem, rem, rem, rem, En dan net voor de sloot stond ik stil. Nee, Was joh, oh, Dat is wel echt nee, leuk. Ik kan echt maar, mijn hart zo. Koek, koek, koek, koek. Was gewoon, het is, ik heb slipcursussen gehad. Ja. Dus ik kan, ik, ik kan echt serieus een beetje auto rijden en slippen en alles. Maar dat kan dan dus even niet meer. Kan ik bevestigen? Ja. ja mijn zo. eerste kennismaking met Katja tijdens de studiosessie. Dat heb ik echt anders verteld. Ineens Was je niet bij. En het allereerste wat ik van jou zag was hoe jij loeihard hard achteruit inparkeerde, <laughs> maar echt oh ja, oh, gewelddadig gewoon bam die Maar auto's. wel in één keer ja, raakt, in één keer raakt. Tuurlijk. Ja, ah, raak. ja. nou, dat vind ik knap. Zeker. Oh. Ja. ja maar goed, goed dit, dus uh, nu uh, hij ging even. <laughs> Ja, ik hou niet van clichés, snap je? De ja, die ja, ja, kunnen je, hem parkeren, ja dat je soort zijn. Maar deze kon ik even... Nou, ik heb hem net, net op tijd. Dus eigenlijk ook dit weer toch net goed gered. oh wat... Nou ja, we vinden het fijn dat je heel huis bent aangekomen. Ik ben o, wel benieuwd o, wat o, jullie plan D was. Ja, nee, ja, ja. Dat, ja nee, hadden we het niet. deze zover waren nee, we niet gekomen. Het leukst over onszelf vertellen. Maar, maar, hoe is het, zeg maar hoe is het verder met dit weer? Zeg maar, vind je dit lachen? Of vind je het, uh, is, het, is, het, is het helemaal niks? Die sneeuw allemaal. Ik loop het liefst met mijn blote voeten door het strand. Over het strand. Ja, maar je had ook allemaal gedoe, toch? Met de, met de KLM? Ik zag allemaal dingen op je stories. Oh ja. ja nee, ik ben met mijn uh, kinderen en nog vrienden van mijn kinderen... dus met heel veel kinderen eigenlijk... Uh, op wintersport geweest. Oh, ja. En dat is totaal niet mijn uh, ding. Ik ben, ben nooit oh, okay. op wintersport geweest. Maar zo. dat was dus, wel voor de chaos op uh, Schiphol, Nee, toch? het was precies tijdens. Maar ja. wij hadden oh. echt geluk. Oh. Want alle vluchten voor onze vlucht waren gecanceld. En ja. daarna ook. Dus wij hadden echt, uh, echt geluk, ja. Oké. Okay. Maar... De, de, was maar goed, er, goed dus er, was vind ik het leuk. Je... Ja, ik vind het heel erg leuk okay. om... Uh, die mooie sneeuw. En, en uh, tot hier. In de, we zakten echt tot voorbij ons middel door de sneeuw. Dat vind ik heerlijk natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk. Ja, maar als je, als je wintersporten dan niks vindt. Maar ja. dat, dan kun je het wel. Um, kan ik het wel? Je bedoelt skiën dan? Ja, denk ja? Ik. Nee. nee. nee. Nou, wat nee heb gedaan. je dan tijdens win dus de wintersportvakantie <laughs> gedaan... als je niet ging wintersporten? Uh, de skis van mijn kinderen gedragen. Uh, uh, ja. Dingen georganiseerd. Oh, op, uh, eten, eten op een haartje. Het eten haar. gemaakt. Zorgen dat andere mensen heel gelukkig worden. Ja, ah, daar ben ik leuk. heel goed in. Hoe is dit van jou dan? Vind je, dit, vind je het lachen? Deze, de, deze shit buiten? Ik zat in Spanje tot uh, gisteravond. <lacht> <lacht> heerlijk. Oké. Okay, okay. uh, wat heb je mazel? Wat heb je mazel ja, dat je ja, aangekomen bent dan? Ja, dat was ook wel een dingetje. Ja. Ja. Ik had vandaag ook nog een andere dingetjes, maar dat was allemaal. Uh, ja, was allemaal. Ja. ja, Ik heb ook wel heel veel grapjes gemaakt in de groepsapp uh, met het label. Van, wat doen jullie eigenlijk allemaal moeilijk? Want vanochtend dacht ik helemaal niks meer. Zo. <lacht> maar, <lacht> maar even hoe, hoe, hoe warm was het daar? Uh, ik, gisteren zat ik nog 18 graden en zo. Oh, oh dat is echt. wat lekker. Oh, ja, dat is eigenlijk het allerlekkerste wat er is. Uh, ja. dat is. Dan wel goed om even te checken, want wij zitten hier al uh, nou ja, een week met de gestreste Eva. Zij gaat uh, komende maandag op huwelijksreis. <gasps> ja, ja, hoop ik. Ja, naar Tanzania, maar oh. <gasps> echt, ga je ook naar Zanzibar? <gasps> <gasps> ja. Oh, ah, dan ben ik ook op huwelijksreis geweest. Nee joh. Dat is niet goed afgelopen. Hey, <laughs> Het oh nee. mogen, mogen wij vragen met wie dit was? was uh, uh, dit was de eerste. De eerste, ja. de eerste ja. oh, het is ook mijn eerste, oh, wat oh. <hijfie> En allebei krullen. Maar was het wel een leuke huwelijksreis? Ja. Ja, de huwelijksreis was nog helemaal top. Ja, nee, het is prachtig. Ja, het is super mooi. Het is natuurlijk echt een fantastische plek om naartoe te gaan. Ja. Je moet daar overigens ook je sneeuwbril bijna meenemen. Omdat het zand is zo wit ja. dat, je, dat, je, dat je pijn in je ogen krijgt. Het is prachtig. Wanneer vlieg je dan? Maandagavond. Ja, dus maar we wilden, je, ben je al getrouwd nu? Oh. Ja, ja, ik ben al wel getrouwd. Gefeliciteerd. Maar maar... Bedankt, bedankt. Oh. <laughs> ik wilde eigenlijk even bij jullie checken. Ja, allebei gevlogen dus deze week. Jullie zeggen, dat gaat wel goed komen. Maandag. Brave, even. gewoon oh, even aan, oh, ja? Ja. Ja, tuurlijk. ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Die ijzel, dan glijdt hij juist lekker snel op. Ja nee, ja, nee, zo is het ook. Nee, nee, nee. Maar jij hebt het we van het hebben het misschien Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Duren hier op jaar Van de uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. En doe dat is alles wat ik wil. Geef me de babboem op yeah! Jacht Thomas Gray Rumors is deze week dance Smash. En nog steeds in de studio, Katja Schuurman en Snelle... hebben we een, uh, een track uitgebracht, 2002. En die gaan we zo meteen, dat uh, gaan we zeker draaien. En uh, we gaan ook even terugblikken op 2002. Um, maar de, eerst willen we even naar 2016. Want dat, dat gaat vandaag ineens super viral. Allemaal, uh, de, ja, de, de gasten, de BN'ers die posten massaal... wat ze in dat jaar deden. Want 2026 zou het nieuwe 2016 zijn. Ja. Wa waarom was dat zo'n... Zo'n fantastisch jaar. Ik heb echt geen idee. Ja, de theorie die ik erover uh, had is: je hebt toch heel veel van die mensen. Tenminste, op TikTok zie ik dat. Ja, ik zit niet helemaal in, het, uh, in, het, uh, in dat hoekje van TikTok. Maar ik zie wel vaak van. De, de, de, de tijd heeft een beetje stilgestaan sinds 2019, sinds corona. Toch? Ja, dat ja. zie je steeds vaker. Ja. En misschien dat soort van 2016 voor. Dan een soort van, die, die, die fase tot aan 19 een beetje voelt. Als de, ah ja, een ja een wat als Jij was era. mooi. Want jij schrok wel, uh, Lars, van het verschil wat tien jaar uh, kan brengen. Nou ja, ik, ik ging natuurlijk zelf ook even kijken van... Goh, heb ik nog wat plaatjes uit 2016? En uh, nou, ik ben blij dat we geen beeld hebben op de radio, zeg maar. Nou, je had ja. hele mooie lange lokken. Ja, ja, zeker. Hele lange lokken. En het en viel me op dat ik uh, op elke foto een sigaret in mijn hand had. Dat ah. is echt, uh, <laughs> ja. Ja, ja, je hebt het even op je eigen Insta gezet. Dit is een van de eerste singles uit dat jaar. Oh, dat is echt. Het ja, is niet leuk dit. niet? Ah. Oh, dat klinkt wel goed trouwens. Waarom oh, vind je dat lastig om te horen? Zo, wat, wat gebeurt hier nou? Joh? Ja, ik ja, ja. zie je bij ja, nee, nee, ik vind het wel leuk, maar ik, ook ongemakkelijk. Ja, dat... Echt ook. Oh. Maar gewoon als in uh, textueel ongemakkelijk is. Ja, hoe je, hoe je toch? Dagbo dan dagboekjes. Uh, uh, ongenuanceerd, alles op een mic blaren. Ja, dan als je tien jaar later je eigen dagboek terugleest, kan je dat ook wel een beetje ongemakkelijk en cringy vinden, denk ik toch? Ja, ja, nee, ja, ja, dat denk ik wel. Maar wat, wat doe je nu anders? dat in, in de in de tijd wel waarderen voor die tijd, trouwens. Hoor. Maar, ja. Ja. maar wat doe je nu anders? Zeg maar, als je, ja, je, we horen net, je bent dat werk aan het werken aan je, aan je album. Wat, ja. uh, hoe, gaat dat, uh, hoe is het nu anders dan in 2016? Uh, ja, dat is wel... Uh, je bent gewoon beter. dit is natuurlijk het ding. Je hebt gewoon tien jaar meer Ja, ervan. de craft is wel uh, verbeterd, zeg ja, maar. Ja, ik weet er wel het verschil tussen de compleet en de gevraagd, zeg heb er echt uh, geen idee van. Dus ja. dat uh, dat soort dingen. Ja, nee, ja. Ja, ik, ik ben wel iets meer bezig met, uh, ja, met, ja, eigenlijk met regeltjes. Wat het ook dus minder onbevangen maakt. En dat is ja. ook een continue zoektocht naar die balans natuurlijk. tussen ja. de regeltjes van de songwriting en de onbevangen ergens in gaan, Maar ja. Ja. ik denk dat ik die balans nu redelijk gevonden heb. En ben inderdaad nu lekker op die manier mijn album aan het inzingen. Goed hoor, ik, vind, ja, ik vind het gewoon heel interessant dat we dan zo iets uit 2016 starten en dat dan de ogen helemaal zo beginnen te klopt ja, echt, ja, ja, ja, ja, ja. echt in één. Maar dit, dit is volgens mij, volgens mij hebben, heeft bijna iedereen dit bedoeld. Maar dat is wel Ja, ja, dat toch, ja. ja maar dat is echt, als wij een programma terugvormen ja, van, van onszelf uit 2016, dan word je ja. helemaal gek. Nou, ik, maar, ik heb wel eens gehoord, dat, uh, heb jij, kan jij je ademnoot horen? Ja, maar dat is dus 30 jaar geleden. <lacht> snap je? Nee, Maar dat is wel ja, zo als je hits, naar mij dat voor, voor mij tien jaar terug gaat... Dan is het dus niet zoveel verschil. Dus ik denk ook, als ja, je, hoe ouder je wordt, dan is tien jaar. Dan wordt de tijd. Dat verandert gewoon. De tijd ja. is relatief. En voor mij is het tien jaar geleden minder cringe ja. dan. Uh, ja. Er is wel veel gebeurd. Ik ging het net, omdat je het er net over hebt, ging googlen. Want ik, ik had anders geen idee. Hetzelfde <lacht> uh, uh, wat jij je hebt in 2016 uh, 2016 2S, was het jaar waarin Katja Schumann zowel haar televisiewerk voortzette. als in de schijnwerper stond door haar acteerwerk en persoonlijk leven. Nou, oh. nothing really changed. Nee. nee ja. Nou ja, wij, hebben wel, wij gingen ook even zoeken natuurlijk. Katja Schuurman in 2016, toen kwamen wij dit fragment tegen... wat toen viral ging, oh. uit, een, uit een kinderprogramma. Jullie denken dat zij 36 is geworden. Dat zal jullie verbazen, maar Katja Schuurman wordt 41 jaar. Dat is dus helaas niet goed. 41, ik zou het oh ja. er niet geven. Ik zou er wel iets anders geven, maar geen 41 jaar. <lacht> dit was gewoon bij ZEP, was dit. Dit was bij ZEP, gewoon in, in een kinderprogramma. kinderprogramma. Een heb cadeautje, je... denk ik, dat ja. je bedoelde, toch? Ja, ja. Ja. Ja, nee, heb je dit nooit gezien? Ja, ik heb het wel eens gezien, ja. Maar, maar, ik vind je dat wel leuk? Maar... Ja. Weet je, uh, het, kennen jullie het woord gelijkmoedigheid? Uh, nee. Nou, dat, is, dat vind ik een heel mooi woord. En dat betekent eigenlijk gewoon... Soms vind ik niet ergens oh, ja. iets van. Ja. Ik word er niet vrolijk van, ik word er niet verdrietig van... Het is. Het is. Ja, mooi. Je kan je wel even verbazen. En dan, oh ja, dit is er ook. Zelfs verbazing. Ja, maar dat is denk ik ook uh, gewoon... Er, is dan zo, er zijn zoveel dingen gebeuren, er zijn er gebeurd in mijn leven dat... Ik, ik, ik, ik heb niet snel dat mijn, dat mijn wenkbrauwen omhoog gaan van... Huh? Ik denk, oh ja... Ah, ja. okay. Hij zou me wel geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Moet hij oh, nee. doen? Ja, dat is niet handig als je de hele dag daar wel heel erg nee. mee bezig bent, nee, inderdaad. Nee. Dat, nee. nee, dat wordt wat ingewikkeld. Jongens, ik hoop wel, jullie hebben zo'n een liedje gemaakt over 2002. Ik hoop dat jullie kennis eh, wat betreft 2002 een beetje oké okay is. Dan hebben we hebben zo meteen een keer.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 Fake them on no a king or clown Only thinking about themselves alone This is Mickey, no baby, tell me how all me sound i know where them little boy, they will lose a prone Me alone, I'll make you start for moan and groan Call me young girl, I'm strong like a stone Girl, cause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 De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Het zijn weer de Dikke Deka-Deals bij Dekamarkt. Met deze week Douwe Egberts Filterkoffie 250 gram nu 369 En kleine Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer Dikke Deka-Deals.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 8, Katja Schuurman en Sneller nog steeds in het huis. En Eva die heeft het nieuws. Ja, een waarzegster uit Pattaya in, het, uh, in Thailand. Die Pattaya, is opgepakt. Pattaya, Pattaya, Pattaya. De homebase of uh, Halper ja, ja, maar ook van een waarzegster. Uh, die, die is opgepakt omdat ze te goed in voorspellen was. Die ah. heeft namelijk tegen een toerist gezegd... ja, binnenkort ga jij iets dierbaars verliezen. Ah, uh, maar dat kan je voorkomen door mij wat geld te geven. Nou, dat heeft hij mij toen niet gedaan. En ja hoor, even later was de telefoon weg. Oh. Oké, okay, drie keer raaien wie die telefoon had. De oh, nee, nee. Ja. En de waarzegster was ook eigenlijk een 38-jarige man, maar die vond zelf dat dat niet zo'n geloofwaardige look was voor een uh, waarzegster. Dus toen heeft hij zich verkleed als oud vrouwtje, terwijl hij aan het werk was. Uh, nou ja, uiteindelijk kwam die toerist erachter en uh, nu is de man gearresteerd. <lacht> ik vind dat zo'n super verhaal. Ja, nee, maar ik, ik, ik vind ook als je het zo goed speelt, mag je de telefoon ook houden, vind ik. Ja, ja. Vind eigenlijk wel. maar dit doet gewoon... mij denken aan, ik was in Cuba en toen kwam ik buiten mijn hotel en stond mijn auto. En die banden waren lek. Dus toen kwam er iemand naar de kostijs... stonden een paar jongens en van... die hey, band is lekker, mevrouw. Zullen we hem maken? Ja, nou, hartstikke fijn. Maar... Dat waren dus de, uiteindelijk dezelfde oh. gastjes. Nee, nee. Dus is dat oh, is het echt zo, ja? ja, ja, even, ja het je moet toch soms slim zijn als je weinig geld hebt. Dus ja. ik ga het ze niet eens kwalijk nemen. Ik vond het wel creatief. Maar over zo'n ja, waarzegster, zijn er mensen die daar... Ik, ik snap dat als je nou op vakantie bent naar Pattaya dat je dan denkt, ja, hè, lachen. Maar zijn er mensen die dat ja, nu nog serieus doen? Nou, ik heb dat één keer hadden? gedaan. Ik vond dat wel echt indrukwekkend, hoor. Ja? Ja, ik ben niet zo, niet zo daarin gelovend, maar die zei wel allemaal dingen dat ik dacht... Nou, vind ik wel afgepant dat jij dit weet. Ja, als? Of is er niet van radio? Nee, ja, ja, ik zit even te denken, het is al lang geleden... maar ze zei van... Um, waarom draag je nooit de ring van je oma en die had ik gekregen, toen was mijn oma net overleden... en toen had ik haar trouwring gekregen. Toen zei ze, waarom draag je die ring nooit? Gewoon uit het niks, toen ik binnenkwam lopen. Toen dacht oh. ik, dit is wel heel apart. Toch? Ja, maar ik, heel gek, ja. Het, het is goeie, ook ja. toch volgens mij feitelijk zo dat, dat, mensen, dat er mensen zijn... die gewoon meer openstaan en dus meer weten, meer voelen. Het is jammer dat er gewoon ook zoveel... huistuin- en keukenpagnosten ja. zijn. Die, die, die verpesten het een beetje voor diegene die daadwerkelijk... ga je, dan je er een wel eens heen, naar een waarzegger? Nee, nee. Maar ook nooit een paragnos of iets, iets in die richting gedaan? Ik heb het wel eens gedaan hoor, ja. Zeker. En, dan, en was je dan verbaasd of dacht je van ja, ik heb zoveel algemeenheden gehoord? Uh... <laughs> Beide heb ik meegemaakt. Ja. Ik, dat ik dacht jeetje, dit is bijzonder. Oeh, dat voelt... En je voelt ook echt of iemand n, uh, iets raakt... en of het puur is of zo. En, en soms stelt iemand zoveel vragen... dat ik denk, ja... Als je daar ja. Mag, nu kan ik, ja. Is ja. het met een J? Is het, is het met een K? Nee, met een L. M? Ja, doe even het hele alfabet. Want, uh, <laughs> dus, dus ja, je hebt ze hebt in, in vele vormen. Maar ik vind het jammer dat, dat soms... diegene die er een beetje... Uh, ja nee, dat die er een beetje... Van, dat die, mensen vinden het al lastig om in dat soort dingen te geloven. Ja. Dat, maar je gelooft en dus, dus wel dat het echt ook bestaat? Dat er ook mensen zijn die, er wel echt, uh, die dat kunnen? Ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat, je, uh, dat er mensen zijn die veel meer aanvoelen. Oh, je hebt er gewoon überhaupt toch al een verschil tussen... Ik ben bijvoorbeeld best wel gevoelig. Dus ik voel heel vaak energie van mensen. En waar mensen mee bezig zijn. En daar sta ik heel erg in aan. Ik denk dat je jezelf daarin kan trainen. En dat je dat dan nog beter en helderder kan voelen. als je een bepaald... En hoe drukker je bent. Hoe minder je dat allemaal meekrijgt. Ik denk dat dat allemaal niet eens zo vaag is. Als het wellicht klinkt. Als je er helemaal niet mee bezig bent. Maar we zijn, we, we zijn echt tot meer in staat. Dan gewoon op deze manier met elkaar communiceren. Jij niet, geloof jij dat niet Lars? Uh. Nou, dat uh, weet ik nog niet. Heb, heb je dat nooit meegemaakt? <laughs> <laughs> heb je het nooit meegemaakt? Nee, ik heb nooit iets meegemaakt waarvan ik dacht... Uh, oh, dit kan ik echt niet verklaren met logica. Oh ja, Nog niet. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat komt. Ik, ik mis het wel op televisie. En dat het troostend zeg. kan zijn. Ja, kan nee, wel ja wel. sowieso. Ja. En, de, de, als in de nieuwe Hoorie Geller. Nee, die nee, de, de <hijen> ben je geen... Nee, <hijen> die voelde ook dat, veel. Dat Astro-TV en zo, weet je wat? Dat je ik en toe m'n Ja, zit ik ook met mijn hoofd. Ja, daar zit ik ook met m'n hoofd. Bas en Dylan. Zometeen een quiz over 2002. Deerst door de Sapphire. Radio 538. Ja, klopt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 Chama chama chama Kaysse darivari ghi <laughs> Minute morning Got nothing left to be on I catch myself asleep at the wheel Many to meaning a rising up a hill Something to in a state The reason to make it to the end of the day I get tired of see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 The slave yesterday's give and take is washing away. The morning with the sun I rise up fall and I'll try again. 538, sommieu en morning. Uh, binnen nu en een uh, minuutje of drie hoor je het nieuwe liedje van uh, Snelle en Katja Schuurman 2002 op 58. Ik vind het echt, ik vind het, uh, ja, we gaan we gaan het echt super lief. We vanmiddag op de echt... redactie te luisteren. Jij was meteen uh, je op zijn kop. Wat een banger. Oh, wat leuk joh. Ja, echt heel leuk. Oh, wat lief. Even, even heel kort over dit liedje. Met, uh, hoe, uh, ja, hoe is dit zo samengekomen? Had jij hem al af en uh, heb je toen gedacht dat moet nee nee, nee, nee, nee, nee. Hoe ging het? Ik moet, uh, ja, het eerlijk verhaal is wel dat de opzet uh, die is ontstaan. En de, dat, dat gaf me zo het gevoel uh, dat dat Katja je op moest. En toen zijn wij zelf, ja toen zei nog ja ook, dat was eigenlijk nog het allerleukste. En toen zijn we nog twee, hebben we nog twee serieus ja, samen gedaan. Ja, absoluut, we hebben we nog wat gekrooien. Een paar tikken op mijn vingers gehad, van dat kan je echt niet zeggen. En een paar van, hé hey, is, is dit niet leuk. En toen we zo samen... Ja, dat had ik niet moeten zeggen. Ja. Wat je die gehad? Ja. Wat, ja. Wat, ja, maar wat, wat, wat, wat had jij geschreven waarvan Katja? Nou, dat kan je echt niet maken. Uh, nou, kijk. Uh, hij schreef, hij zei. Ik kan iedereen aanraden het een keer te proberen. Want op een oude fiets moet je dit leren. Nou, vond wat? ik die oude fiets al matig. Mm -hmm. Maar die heb ik nu gewoon heel hard weggelachen. Het het dus waardoor in ik hem leuk vind. Ja, die zit maar, er in, ja. Ik kan iedereen aan het een keer te proberen. Toen dacht ik, nee. wat moet ik daar gaan liggen? En komt iedereen dan even langs? Ah, of wat? Ja, wat. Het dus, ja. Dat was niet sympathiek voor mij. Dat was nee, gewoon dat heb ik niet handig. Ik dacht, is dat wat we willen zeggen? Ja, maar goed, nee. Dus we hebben wat lopen klooien. Ja, meer humor in nog in. Nu is het. Ze is de zevende hemel op een bedje van veren. Ja, en en op die ja. oude fiets moet je het leren. Ja, ah, ja maar dit dat is, dat dat is heel goed, toch? Goed opgelost. Ja. Ja. Nou, daar hebben we twee studiosessies over gedaan. Ja. Hè? Ja. We hebben die, die kleine groene groentjes eruit geslagen. Ja. Ja. En, en, en waarom is dit? Waarom gaat dit over 2002? Uh, is dit, dit gaat. Dat de heel goed op Neem je mee. Ja, echt wel. Echt... Ja, nee! <laughs> is dat echt? Ja, dat is. <laughs> ja, dat is wel. Uh... Nee, het is wel de eerste brainstorm dat inderdaad. You say my name. Uh, is getting hot in here? Het wordt heet. Dus al die referenties. Het ging ah, een ja. beetje checken welke tijd komt dat vandaan. Oh kut, het ruimt ook nog om 2002. Dus ja. dat, uh, dat ah, spiel een ja. beetje ja, want samen. We zaten toch even, even te kijken. Ja, het was, Katja, toch de eerste keer Playboy. Zo. Dus wij dachten, van, misschien is dit soort van... Dat, hè, jij uh, sneller dacht van, nou het moet nee. wel om 2002 gaan. Nee, daar kwamen we later pas achter. Oh, ja echt? Nou, ja. Nou, nou, de, ik wist niet eens dat het de tweede ja. keer... Maar, maar goed dat je dat even hebt uh, Ja, die, dat hebben wij eventjes... Uh, oh, die zit de hele dag te oh, research, nee, nee, zeker we, ja, hey, we hebben een twistje uh, gemaakt uh, over 2002. Ja. Uh, het is, uh, het is uh, Katja tegen, uh, tegen Lars. Uh, we hebben, ja, mag ik... ja, nee, je mag niet meer je telefoon. We hebben nee. net al gehoord dat we een twistje hadden, dus we hebben allebei heel, even een klein beetje chat erbij gevraagd. Ja. Okay, okay, maar okay. nu moet die telefoon weg. Oké, okay, let's go. Uh, eerst dit voor uh, Katja. 2002 was een muzikaal jaar. Luister even mee. Wie is de componist? Nee, nee. Waar, waar kennen we dit klassieke stuk van, Katja? Groots in 2002. Je hebt het is echt heel vaak gezien. Ah, oh, het erg. Uh, soprano's? Nee, dat is niet goed. Nee, het is het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. De Met traan. De Waarom ja. heb ik dat heel vaak gezien dan? Ja, dat ja, de deed, is aan mij al gevraagd. De ook. traan. De traan Keer toch ja. nog wel. De traan, die ja. ken ik ja. Maar ja. ja. Ik was, uh, dit die was keur. op muziek. Ja. Ja. Ja. <laughs> en daardoor okay. kwam die traan. Dat weet ik. Volgende ik wist voor. het even niet. Volgende voor, Lars. Uh, Feyenoord won in 2002 aan de hand van uh, Pierre van Hooijdonk de UEFA Cup. Pierre van Hooijdonk. Ja. En ja. Het is Pierre van hooydonk -avond. Het is de Pierre van Hooydonk-cup. Wie scoorde de winnende? Leuk dat je het vraagt. Pierre van Hooydonk. Nee, nee, nee, nee. nee. Tegen wie won uh, Feyenoord in de finale? Ik heb werkelijk geen idee, Maar We kunnen eventjes meer keuzes doen, hoor. Uh, oh. A, AC Milan. B, Celtic of C, Borussia Dortmund? Dan zeg ik Celtic. Maar daar staan jullie nog gelijk, dat geldt. Dat ja, als, als je het die over die finale uh, even van de Eagles hebt, dan weet ik het wel. De, die, komt, uh, die is uh, zeer aanstaande. Ja, ja, ja, ja. Volgende is weer voor Katja. Ja, oh, de euro werd uh, ingevoerd <laughs> <laughs> dit jaar. Dat ja, <laughs> <klopt>. ja, Bonus. <laughs> politiek, <Lied. laughs> Wat een chaos. Uh, politiek gezien was ja. het uh, misschien wel het uh, zwartste jaar in onze geschiedenis. Luister even mee. De ambulance, politie, snel. Radio 3 van meneer Vertuin wordt hier neergeschoten. Snel, snel, snel, snel. Media-park de moord op uh, Pim Fortuyn, maar hoe heette de moordenaar van Pim Fortuyn? Het is een open vraag. Jeetje. God, hoe kunnen ze dat nou niet weten? Eh uh... Oh, ik zie je nu kijk ik naar je hulplijn. Dag, het slaat even nergens op. Ik heb even een kleine, kort sluiting, ja, maar twee maar seconden. Kan... Maar ik kan je wel heel even vertellen dat... Uh, ik deed toen lijst Nul samen met Bridget Maasland. Dat was ja. een politiek programma voor BNN. En wij stonden naast hem toen hij uh, die taart met stront in zijn gezicht kreeg. Oh. Kan je dat nog herinneren, dat Ja, uh, dat ja zeker. Dat, het zat van alles in, ja. Ja, en toen, uh, toen, toen liepen we met camera, draaiende camera met hem mee. En uh, toen ging hij zijn gezicht wassen en toen uh, zei hij... Uh, nou, zijn dan zijn er weer twee zetels. Ja, echt? Oh, echt? Ja, is dat echt? Ja. Oh, man. Wow. Ah, dit is heel erg, dit is met een V. Ik wist ik, ik, ik belachelijk. Maar kijk, sorry, dat is dan uh, toch. Uh, het, ik ben 50? Ja, ah, joh. En het is. Uh, het, is uh, en het is de. Het is de. de, de, de mijn hersens de. een is de. Het ja, de, de. G. Volkert van Het de. G. Ik ja. zei wel V. Ja, precies. Ja, euh, een een vraag, voor, uh, vraag voor Lars, de bedenker van uh, dit stoere meisje overleed. 1 3 is 4, Wie de wie, dat 2 is 9. Kreeg de wereld in, wiede de naar mijn eigen zin. Dat is natuurlijk uh, Pippi Lankaus. Ja, kut, ja. ik ja, maar had maar, ja. <rijfie> is het maar <rijfie schattelende hat> gevraagd. Nee, nee, nee, nee, nee, hoe heette de bedenker? <kidnapped> ja. De schrijfster. Ja, dus niet aan iem gesmied nee nee nee nee, nee. Astrid, geef ik je. je maar maar de achternaam komt komt dan op. op nee nee, nee. nee. Uh, daarom doe ik dus echt nooit meer triviaal. Nee, ik, ik heb nee, nee, geen idee. Nee, nee, nee. Ik zeg ik, zelf um, wel Ik nee, nee, nee, nee, ben best wel, uh, ja, tom. Dus Astrid, Astrid nee, Linken. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, je bent niet helemaal niet bomm, maar je bent uh, feitenkennis. Oké, okay, uh, volgende nee. is weer voor, ja. uh, voor Katja. Ja. Ja. Ja. In Europa gingen twaalf landen over op de euro op 1 januari 2002. Maar welk van deze landen nog niet? A. Luxemburg, B. Griekenland of C. Ierland? Mmm. Ja. Ierland? Ierland, nee, dat is fout. Het was. Ja. Hard... Ja. De ja. laatste vraag is voor Lars. Is om... om hem te winnen, Lars. Ja, om kom! Maar come on! Nee, het gaat om deze vraag. <laughs> Let op, de best beoordeelde animatieserie van 2002 was Ice Age. Wie sprak de Nederlandse stem van luiaard Jennifer in? Uh, ik denk dat dit maar zo is, Katja Schuurmans. Ah, ja. Kijk, wat winnen we nu? Nee, dus, nee. Uh, dan draaien we je liedje twee keer, ah. Zal ik wel vaker horen ja, Misschien ben ik te laat geboren Maar ze lijkt best op die vrouw wie op de eerste date, Maar ze wilde iets te meer op in beleken. En op papier hebben zij dit niet veel gemeen. Maar we zijn drie maanden verder en het blijft nog steeds heel hard. Wat overkomt mij nou? Want ze is best wel. kleine niet op. En zij net aan de universiteit begonnen. Toen wij met een bal ergens op een pleintje stonden, stond zij op haar eindbal met een guitetongen. En eerlijk, volgens mij is ze niet dik in de veertig. Maar dat zou je niet zeggen als je dit ziet van de kleren. Ze is zeven de hemel op een bedje van veren. En op een oude fiets moet je het leren. En wauw, wat overkomt mij nou? Want ze is best wel, oh ja. Just turning from me, I'm evil. The day, the day my mind made. The fruit doesn't play. Drip, I'll never relate. Play, doesn't play. Uh, 2002, Snelle en uh, Katja Schurman. Ja, ik ben fan. Echt super. Ja. Het goed. Ja. Jongens, uh, 2026 gaat voor jullie uh, een hoop brengen, discobal op de planning. Het grote adem naar Discobal in uh, AFAS, wat we afgelopen jaar hebben gedaan... met echt heel veel plezier en ook gelukkig heel veel blije mensen die, uh, die kwamen. Dus we gaan het nog een keer doen. Ja, vet. 28 november, zaterdag, dat is de eerste die in de verkoop gaat. Katja, ik ken je nu een beetje... We hebben nu een beetje zo de afgelopen week zo elkaar een beetje leren kennen. En zeg maar, met jouw feesten op zo'n avond, dat lijkt me echt bijzonder gezellig. Heb je vrij? Absoluut. Nou, kom je oh, okay. op treden? is doen heel snel, maar dat komt vast wel goed. Oh, wow. ja, ja, ja, ja, wat leuk! Naja, nou snel onder andere wie nog meer dan? Zeg maar, wat is de... ja, die, die, die gaan we binnenkort uh, okay. uh, bekend maken. Maar we zijn met heel veel leuke mensen bezig. Maar uh, de eerste die we bekend ja, maken ja. is. Sneller! Ja, hey, <laughs> Sneller voor jou! Uh, komt er een festival aan, een eigen festival. Ja, nou, echt, ja, niet normaal. Hè. Ja, en, echt en heel dus, vet. Ja. Ja. Moet, moet zijn ah, ja. ja, dat is een goede ja. hint. Hey, uh, als, uh, Katja, ja. als jij dan bij hem... Want, uh, ja, je hebt gelijk, zo gaat dat ja. natuurlijk. Precies. Katja, uh, 6 juni, wat te doen? Oh, dat zit net in Griekenland. Ah. Nee! Nee, nee ik kom bij de bij natuurlijk. Kijk maar even ja. het nee, maar ik zou ik kom het heel leuk bij de man. Leuk. Zeker. Jongens, thanks voor de komst. En ja, jullie bedankt. Purple Disco Machine in the Dark. Zometeen We spelen wij het 538 vrijdagavond kwartet. Uh, het is een doodsimpel spelletje waar je alleen maar een geluid hoeft na te doen. En dan maak je kans op een uh, superprijs. We zijn op zoek naar vier kandidaten. Dus ja, bel eventjes. Ja, 0909 3538, dat is het nummer wat je moet bellen. 0909 538, Of stuur er even Hallo via de App van 538. Dat kan ook, dat is gratis. Hallo via de App van 538. Speel je zo meteen mee en ben je eigenlijk vrijwel zeker van een 538 prijspakket.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 Luisterde naar de cheesy chicken, een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Hallo, Odido Business hier.